arriveerde vanmorgen een karavaan met duizend demonstranten. Zij eisten dat de revolutie die ze zijn begonnen wordt doorgezet. In Ivoorkust heeft Alassane Wattara een exportverbod afgekondigd voor cacao. Wattara is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen... maar de zittende president Bakbo weigert op te stappen. Wattara opereert vanuit een hotel in de havenstad Abidjan... maar die wordt beschermd door VN-militairen. Bakbo heeft nog steeds de controle over de industrie en de havens van Ivoorkust, ondanks internationale druk om af te treden. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld... en een exportverbod zou de geldstroom naar Bakbo moeten afsnijden. Eerder besloot Zwitserland al om de banktegoeden van Bakbo te blokkeren. In Amerika is een vrouw gearresteerd die 23 jaar geleden een baby zou hebben ontvoerd... uit een ziekenhuis in New York. De zaak kwam vorige week in het nieuws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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden, binnen zit Clary Polak. Zondag. Geen verkeer op straat, dus kuieren we gezellig door het rode voetgangerslicht. Niet lettend op een waakzame diender die ons doodgemoedereerd op de bon slingert. Na enig besmuikt protest zegt hij... u mag van geluk spreken dat u samen één bon krijgt... Beter bewijs dat de bonnencota zijn afgeschaft is er niet. je weet Rosie Joan Armour Trading. Goedenavond, welkom bij het Oog op Zondag. Gaat er opnieuw een missie naar Afghanistan? Veel zal afhangen van de parlementaire hoorzitting morgen. De voorzitters van de militaire vakbond AFNP en de Nederlandse politiebond zo dadelijk over de positie die ze morgen zullen innemen. Op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam is een speciale plaats ingeruimd... voor de zogenoemde Red Western, verhalen uit het communistische Rusland. We gaan op zoek naar de reden van hun populariteit. Ook enorm populair, André van Duin. Hij krijgt morgen de Beeld en Geluid Oeuvre Award... voor zijn vernieuwende bijdrage aan de Nederlandse televisie. En om vijf voor twaalf is er weer een aflevering van de Nationale Gedichtenwedstrijd. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Zondag 23 januari. De druk van de straat op de Tunesische interimregering neemt toe. Inwoners van het arme binnenland trokken in karavaan naar Tunis. Zij eisen dat de jasmijnrevolutie, die zij begonnen, wordt afgemaakt. Hun doel is duidelijk: premier Ghanouchi en alle ministers die ook al onder president Ben Ali dienden, moeten weg. la We dictatorie en la politique de la Tunisie. De interimregering probeert de volkswoede te sussen door te laten zien dat ze definitief heeft gebroken met Ben Ali en zijn kliek. Vandaag werd de eigenaar van een tv-station opgepakt die op de hand was van de oude machthebbers. De ontwikkelingen in Tunesië vinden ook weerklank in Jemen. Honderden mensen protesteerden in de hoofdstad Sanaa tegen het autoritaire bewind van president Abdullah Saleh. De leider van hun protestbeweging werd vandaag opgepakt. Tienduizenden Belgen liepen in Brussel mee in een protestmars tegen de politieke impasse. Zeven maanden na de verkiezingen zit België nog altijd zonder nieuwe regering. Alleen de vorming van een nieuwe regering in Irak heeft langer geduurd. Ik vind dat het te lang geduurd heeft. Veel te lang. Bijna wereldgekocht. Dat mag toch niet. Hè? Aan het protest deden vooral gewone Belgen mee, Walen en Vlamingen, jong en oud. Maar het initiatief kwam van vijf studenten op Facebook. Daarom was ook de rector van de Vrije Universiteit erbij. En vandaar dat wij ze steunen. Ik vind dat men te veel gezegd heeft dat jongeren niet opkomen voor uh, politiek, voor de toekomst van het land. Ze steken nu hun nek uit, dus wij ondersteunen dit. De organiserende jongeren zijn blij met de hoge opkomst. Ze vinden het een mooi signaal. Ja, de bal ligt nu terug in het kamp van de politici. De jeugd en uh, de bevolking heeft haar werk gedaan, heeft terug een signaal gegeven. Nu is het terug aan de politici om uh, hun werk te doen. En, uh, ja, ik hoop dat het vooruit gaat. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort ronde vannacht de evacuatie af van 138 patiënten. Ze zijn naar andere locaties van het ziekenhuis gebracht. De evacuatie was nodig omdat door een brand in een transformatiehuisje problemen ontstonden met de elektrische installatie. Een groot ziekenhuis, was Meander Medisch Centrum, die kan met zijn OK, met zijn intensive care, niet op een backup systeem heel lang draaien. En dat is de reden toen wij die informatie kregen dat het lang ging duren, dat we niet anders konden dan evacueren. Maar dat is een verschrikkelijk besluit wat je moet nemen. De patiënten zijn volgens het ziekenhuis niet in gevaar geweest. Schaatser Stefan Groothuis tot slot greep bij het WK Sprint in Heerenveen opnieuw naast de prijzen. De titel ging naar de Zuid-Koreaan Lee kyo en Groothuis liep een nieuw trauma op. Hij werd gedisqualificeerd op de 500 meter, maakte woedend aanstalten om in zijn auto te stappen, maar kreeg even later te horen dat hij toch mee mocht doen aan de laatste kilometer. Ik heb gejankt, ik heb gescholden, maar ja, ja, het was uh, toch een aardige duizend meter, maar de laatste ronde was het gewoon op. Nou ja, dan word je nog vierde. Maar goed, dan heb ik toch al een abonnement op de afgelopen jaren. Dus deze kan er ook nog bij. En misschien disculiseren ze me ook nog. Maar dan moeten ze het maar lekker doen, die uh, eikels van de IJsjul. Wat een idioten zijn dat. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen werd gelezen door Trudy Vendrig. Het toezicht van de onderwijsinspectie op het basisonderwijs deugt niet. Het legt veel te veel nadruk op cijfertjes... Bovendien is het meetinstrument onbetrouwbaar dat bepaalt of een school voldoende of zwak of zeer zwak presteert. Dat zegt Herman Kotlieb, directeur van drie basisscholen in het Noorden, in de Volkskrant. Samen met een andere schooldirecteur en een ex-inspecteur is hij de actie Red het basisonderwijs begonnen. Ik moet de aanzet geven tot een andere werkwijze bij de inspectie. Volgens Kotlieb is de onderwijsinspectie te veel gericht op de leerlingprestaties bij rekenen en taal. waardoor andere aspecten die voor de ontwikkeling van belang zijn in het gedrang komen. De schooldirecteur staat met zijn mening over de inspectie niet alleen. Hij krijgt de steun van elf hoogleraren en tien andere wetenschappers. Metro heeft de dodelijke ongevallen op de Nederlandse wegen geïnventariseerd. Tussen 2007 en 2009 vielen er op de N-wegen veel meer doden dan op de snelwegen. 417 op de N-wegen tegen 314 op de snelweg. De conclusie? Automobilisten kunnen beter voor de snelweg kiezen. Met name op de N-wegen met gelijkvloerse kruisingen is het risico groot. Dat geldt inmiddels niet meer voor de N34-afkloppen... die door Drenthe en Overijssel loopt. In het verleden stond die bekend als dodeweg. De meeste ongevallen werden veroorzaakt door automobilisten die elkaar inhaalden op plekken waar dat niet kon. Nu zijn er bijvoorbeeld op- en afritten gekomen en is er gekeken of de verkeersregels en borden toereikend zijn. En de aanpassingen lijken te helpen. Vorig jaar viel er op de N34 slechts één dode. In het Nederlands dagblad is te lezen dat het schadelijk kan zijn als een baby een half jaar alleen maar borstvoeding krijgt. Volgens Britse wetenschappers kan dat tot ijzertekort leiden, en terwijl ijzer nodig is voor de groei. Het vergroot misschien ook de kans op voedselallergieën. In Israël bijvoorbeeld, waar het de gewoonte is baby's pinda's te geven, komt een pinda-allergie nauwelijks voor. De Britse wetenschappers vinden dat het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden herzien om pas na een half jaar met groente- of fruithapje te beginnen. Dat advies is volgens de krant altijd omstreden geweest. 65% van de lidstaten van de Europese Unie volgt het niet of niet helemaal. Brittannië en Nederland hebben het advies wel overgenomen. Financiële Dagblad meldt dat familiebedrijven en middelgrote ondernemingen dit jaar gedwongen worden om hun topbeloningen te publiceren in de jaarrekening. Als ze we dat weigeren, dan moet de accountant zelf in zijn verklaring schrijven hoeveel het bestuur en de raad van commissarissen verdienen. Grote en middelgrote bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun beloningen bekend te maken, maar een deel houdt zich daar niet aan. Tot nu toe werd het als een voordeel gezien dat een bedrijf zonder beursnotering niet hoeft te voldoen aan allerlei voorschriften over financiële transparantie. Bedrijven in privaat eigendom hebben daardoor veel minder last van maatschappelijke verontwaardiging over beloningen. Daar komt nu dus verandering in omdat een accountant verplicht is... de gezamenlijke beloning van de bestuurders en van de commissarissen te vermelden. En de actie Bianca's Ken is dit weekend door een barrière gegaan. Het AD meldt dat het bedrag boven de drie ton is gekomen. Dat is te danken aan het Benefietconcert in de Bethlehemkerk in Papendrecht. Een cheque met 13,5 duizend euro is symbolisch overhandigd... aan de ouders van Bianca Baijens. Bianca deed als viroloog tien jaar lang onderzoek naar baarmoederhalskanker. Afgelopen zomer overleed ze op 31-jarige leeftijd zelf aan die ziekte. Haar laatste wens was een scanapparaat... waarmee veel levens van kankerpatiënten kunnen worden gered. ton is een mooi bedrag, maar bij lange na niet voldoende. De scanner kost een miljoen. Dus de actie gaat door. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. But well, had to realize when it started with the fact that she could fly and drive. Yes, try to save her life.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 Train of Life, The Tunes. Morgen houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over het kabinetsvoorstel... om een nieuwe missie, een politietrainingsmissie deze keer... naar Afghanistan, naar Kunduz, te sturen. Er zullen Afghaanse en Nederlandse functionarissen en deskundigen worden gehoord. En twee van hen zitten hier in de studio. Han Busker, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond... en Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP. Heren, Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik begrijp dat u, voordat er dus allerlei vragen op u zullen worden afgevuurd... Uh, ieder vijf minuten krijgt om te zeggen hoe u zelf tegenover die trainingsmissie staat. Um, hoe staat de politiebond op dit moment tegenover die missie, meneer Busker? Nou, wij zijn buitengewoon terughoudend. Uh, We hebben nog allerlei vragen op het gebied van de veiligheid. We hebben de brief uh, die aan de Kamer gestuurd is gelezen. En voor ons uh, staat als vakbond uh, uh, natuurlijk vooraan... dat de veiligheid van onze leden die die kant op gaan op vrijwillige basis... Dat die maximaal gewaarborgd is. Juist. En u? Ja, voor militairen is het uh, business as usual. Het is de taak van militairen om uitgezonden te worden uh, op missie. Dat neemt overigens niet weg uh, dat wij niet uh, als we kijken naar de uh, toestingskade. Dat zijn de voorwaarden waaraan moet worden verdaan om zo'n missie. Dat we daar goed naar kijken vanuit het oogpunt van het personeel. Ja, waar ik wel een beetje pijn van mijn maag heb, is, en ik zal dat morgen ook zeker zeggen, is het feit natuurlijk dat er zo'n draag, laag draagvlak is. Want eh, zowel in de samenleving als in de Kamer eh, is er nauwelijks enige steun eh, voor die missie. Zelfs in de achterbannen van de partijen eh, die voor de missie zijn, eh, is er weinig steun. En het is wel heel erg belangrijk voor militairen uh, dat de missie wordt gesteund. Ja, en ja, daar dat hebt u ervaring er mee, ten slotte. Ja. We gaan al die punten uh, even af, maar voordat we dat doen... want u zei iets in een bijzin... Um, voor politiemensen is het dus vrijwillig. Voor militairen natuurlijk niet. Nee, um... Voor politiemensen wel. Ja, dat klopt. Uh, dus wij... die moeten zich bij u melden of die moeten zich überhaupt melden? Nou, die moeten melden, zich bij of... de politieorganisatie melden. Ja. Dat ja. hebben we er ook al een aantal gedaan. Hè. Want, Hoeveel? We... Nou, ik heb begrepen dat er een pool is van om en nabij de 300 politiemensen... die hebben gezegd bereid te zijn aan een uitzending mee te werken. Okay. En dan kunnen ze nog kiezen of dat een uitzending in, uh, op Cyprus is... of op Kosovo, of uh, in dit geval eventueel een missie in Afghanistan. Ja. Er, er zullen ook uh, vragen worden gesteld. Hebt u eigenlijk het idee dat er... Uh er zijn wel zoveel vragen gesteld en eigenlijk ook wel heel veel antwoorden gegeven, dat er nog vragen te stellen zijn over deze missie. Nou ja, in ieder geval zijn er wel uh, duidelijke antwoorden te geven. Maar uh, alle ja. vragen zijn volgens mij wel gesteld. Ja. Ja. Nou ja, voor ons geldt dat denk ik iets anders. Kijk, wat voor ons wel heel belangrijk is. Uh, kijk, individuele militair hebben natuurlijk geen stem. Hè? Die voeren gewoon uit wat politiek hen opdraagt. En voor een vakbond is het natuurlijk wel essentieel... om ook dat geluid van de leden met name naar voren te brengen. En ja, er zijn best wel een aantal punten waarvan je kunt zeggen... nou, dat is toch wat minder dan we hadden gehoopt. Want ja, in feite is het zo dat de Duitsers een Lead Nation... die moeten dus ook voor de force protection zorgen. Ja, en dat kun je ja, niet lead voorbereiden. nation die moet voor de force protection... Ja, uh, dat klinkt heel ingewikkeld, maar als het, ga, als het ja. misgaat uh, zij en er moet bijstand worden verleend... Zij hebben het initiatief en zij moeten zorgen voor ja. de bescherming van de Nederlanders. En wat, wat is daar mis mee dan? Nou, normaal kun je natuurlijk op het moment dat je als, als, zelf als lead nation... kun je die training en voorbereiding, kun je dat gezamenlijk doen. Dus alle troepen die uh, worden uitgezonden, kunnen met elkaar samenwerken, ja. kunnen zelfs met elkaar uh, trainen en dergelijke en voorbereiden. Dat kun je met de Duitsers natuurlijk niet. Uh, hey, we komen daar en moeten maar afwachten op welke manier zij werken, wat voor de zij precies hebben. Dus u bent bang dat de militairen elkaar verkeerd gaan begrijpen en niet op elkaar ingespeeld zijn, moet ik denken. Nou ja, dat is een punt, uh, wat uh, al eerder bij ons aan de orde is geweest: uh, internationaal verband. Wij Denkt werken... u dan aan Schreberen niet, uh, ook, maar wij denken zeker ook uh, later, andere missies. Uh, we hebben gewoon gezien dat de afgelopen jaren in de samenwerking tussen verschillende landen uh, elke nationaliteit wel zijn eigen bijzonderheden heeft. Uh, en dat voor militairen buitengewoon lastig is uh, met allerlei politieke voor- en tegens uh, te werken. Je moet uh, als je dingen gezamenlijk doet, moet je eigenlijk uh, dezelfde regels hebben en ook gezamenlijke voorbereiding. Ja, maar goed, die is er niet. En u weet dat Duitsland de lead nation wordt, dus ja. die het initiatief neemt. Dus daar kunt u niks meer aan veranderen. Nee goed, kijk, wij hebben natuurlijk best vertrouwen in onze Duitse collega's, maar maar ja, het, uh, het is wel, vinden wij, wel een minpunt. Ja, maar ik er kan morgen niks gebeuren wa waardoor dat minpunt uh, zal verdwijnen. Nee, dat blijft nee, voor ons ook een punt uh, van de Dat blijft een minpunt aandacht. dus, ja. ja. Goed, meneer, meneer Busker, u had het over de veiligheid. Ja, Als mijn collega zorg. heeft daar natuurlijk net ook al wat over gezegd. Maar dat is inderdaad uh, voor ons wel de grootste zorg. In de brief staat dat de civiele politiemensen die uitgezonden gaan worden... in principe in een beveiligde omgeving aan het werk gaan. Ja, op... Dat in principe, daar ben ik altijd maar een heel klein beetje voorzichtig in. Ik wil gewoon graag horen dat ze alleen maar in beveiligde uh, situaties les Uitsluitend en, niet, Uitsluitend in en Want... niet in principe. en niet in principe. Oké, okay. maar een beveiligde situatie, dat, dan moeten we denken aan de compound, hè? Ja, nou ja, en ook daar heb ik al vragen bij, omdat uh, er de laatste tijd steeds meer informatie boven water komt. En ik ook begrepen heb dat bijvoorbeeld de compound in Kunduz bij tijd en ook bestookt wordt door de Taliban met raketten. Dan zou je ja. dus ook in een hele beveiligde omgeving uh, gelegerd moeten zijn. Maar, ja, maar, maar neem me nou niet kwalijk, het is daar een oorlogsgebied. Hoe kunt u, hoe kunt u denken dat, dat het überhaupt ooit beveiligd kan worden? Nou ja, daar zit ook onze grote terughoudendheid. Wij vinden eigenlijk dat de civiele politie niet in een oorlogsgebied hoort te werken. Dus eigenlijk zouden die, die, die, die politieagenten hier naartoe moeten? Naar ja, Nederland, dat, om hier worden getraind. Dat, dat zou een oplossing zijn als je zegt... Uh, uh, uh, we gaan uh, uh, de wederopbouw van Afghanistan helpen. Dan vinden wij als Nederlandse politiebond... dat de politie daar absoluut een rol bij uh, kan spelen. Ook een zeer zinvolle rol. Maar civiele politiemensen in een... Uh, oorlogsomgeving, dat past wat ons betreft niet. Dan hebben we ook nog de Koninklijke Marchés. Dat is ook een politieachtige organisatie met een militaire status. Die zou daar wat ons betreft veel meer geschikt voor zijn. Ik zie u steeds knikken, meneer Van den Burg. Ja, dat komt omdat uh, ik het volledig eens ben met collega Busker. Uh, wij hebben, uh, hangen het adagium aan dat in een oorlogsgebied... Uh, geen, uh, geen uh, politiemensen zouden moeten opereren. Geen civiele politiemensen. Want je kunt die mensen die hebben uh, denk ik, een andere mindset... zijn volgens mij niet goed voorbereid. Uh, maar goed, uh, dit is het terrein van mijn collega Han Busker. Dus uh, die moet daar vooral zijn oordeel over geven. Maar ik ben het in die zin uh, wel met hem eens. Ik denk dat je in uh, oorlogsgebied uh, vooral met militairen moet werken. En ja, ik verbaas me altijd over de naïviteit van politici. Hè, die denken dat je... Uh, politiemensen of kunt trainen uh, uh, in een klaslokaaltje... en dus dan de compound kunt afduwen en dan maar denken dat het goed komt. Ja, maar goed, hierbij legt u uh, met z'n tweeën uh, de bijl aan de wortel... van de kern van deze missie. Nou ja, waar het om gaat is uh, dat als je kijkt uh, naar met name het militaire aspect... en de taken die voor de militaire trainers liggen... dan denk ik dat dat uh, niets anders is uh, dan wat ook al in Oesgan is gebeurd. En dat is redelijk succesvol geweest. Uh, je moet altijd afwachten wat uiteindelijk het rendement is. Uh, maar het trainen en het opleiden van de mensen is gelukt. Ja. Dat gaan ze nu in de condus uh, doen. Dus daar zit niet zoveel verschil in. Nee, maar eigenlijk zegt u dus dat kan je beter hier doen. Ja, nou ja, goed, of je dat, kan het beter door anderen laten doen. Uh, daar dat zegt daar, u daar, zegt daar u gaan ook. wij natuurlijk nee. niet over. Maar u ja. kunt de mensen misschien wel beter hier opleiden. Ja. Nee, U gaat er niet over, meneer Busker. Maar u bent wel uh, bij uitstek de, uh, de, de kenner op dit gebied natuurlijk. Nou ja, of ik de kenner ben, dat weet ik niet. Maar ah. uh, wat, wat ons <laughs> vooral intrigeert als vakbond... dat is dat wij uh, straks onze leden die uh, daar naartoe zouden gaan, daar zich vrijwillig voor opgeven... van de meest adequate informatie kunnen voorzien. En daar hoort bij dat we ook weten wat de veiligheidssituatie ja. is. En uh, ik heb geen enkele reden om op dit moment te zeggen... dat die, die compounds niet veilig zouden zijn... Alleen ik hoor de laatste tijd steeds meer berichten... dat de omgeving Kunduz inderdaad gewoon oorlogsgebied is. Ja, de minister dus... van Defensie ja. van Duitsland heeft het kort geleden nog gezegd. Nou, Nog net vanavond was er een hoge politiefunctionaris uit Kunduz... die op RTL uh, nieuws waarschuwde dat er absoluut doden zouden vallen... want dat het gewoon oorlogsgebied is. Ja, en dan uh, uh, raak je wel een beetje aan uh, een van de fundamenten waar de Nederlandse politiebond voor staat. En dat is dat civiele politiemensen niet in een oorlogsgebied horen te werken. Nee. Dan kun je beter naar een andere manier zoeken. Dat gaat u dus morgen ook zeggen. Nou, wij zullen daar zeker een opmerking over maken. En wat ons betreft uh, moet er dus absolute duidelijkheid komen over de veiligheid van de mensen ja. die daar naartoe gaan. En als die het duidelijkheid is er nogal niet. Dus. Ja, als het een oorlogsgebied is en het is er onveilig, zullen wij onze leden adviseren om daar niet naartoe te gaan. Ja, Eigenlijk is die hoorzitting niet nodig, hè? wat ja, u betreft. Um, ik uh, ga zeker daar ook mijn verhaal vertellen. En ik vind het ook zinvol dat, okay, daar, uh, okay. dat de politici weten hoe het erover gaat. Nog één ding, u had het allebei daarnet, uh, of u, u was het geloof ik meneer van den Burg, over draagvlak. Ja, um, ja uh, publiek, uh, maatschappelijk of, uh, dat is hetzelfde, maatschappelijk draagvlak of politiek draagvlak? Nou, ja, eigenlijk is de, de samenleving wel het meest essentiële. Hè. Uh, uh, de 150 parlementariërs die vertegenwoordigen, natuurlijk, uh, de ja. samenleving. Uh, maar uh, we weten gewoon uit eerder onderzoek dat op het moment dat er in de samenleving uh, weinig of geen draagvlak is, dat dat een, een aspect kan zijn. Uh, wat bijdraagt aan het ontstaan uh, bij posttraumatische sessendelbaar onder militairen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Uh, en wij denken ook dat daar waar uh, sprake is van risico. Dat mensen uh, zwaar gewond raken of zelfs hun leven verliezen. Uh, dat het absoluut uh, uh, gewenst is om dat een bedreigd draagvlak voor zijn missie te hebben. En ja, helaas, tot nu toe is het hier niet. Nou ja, tot nu toe. Er is gewoon een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen. Ja goed, uh, maar ik vind het ook wel zo vreemd dat op het moment uh, sprake is van zo'n missie... dan uh, hebben kennelijk heel veel politici al een mind opgemaakt... en hoeven er helemaal een hoorzitting te worden gehouden. Dat is waar. M uh, meneer Busker, uh, is het voor u ook zo belangrijk, dat draagvlak? Nou ja, wat dat betreft denk ik dat uh, uh, politiemensen en agenten... niet van elkaar verschillen. Als je zulk werk gaat doen, zeker ook als je daar vrijwillig voor kiest... is het belangrijk dat je weet dat de mensen die hebben gezegd... Politieagenten en militairen. Ja, Politieagenten en militairen. Ja. Uh, dat het heel erg belangrijk is dat de Nederlandse samenleving... achter die mensen staat die daar hun ja. werk gaat doen. Ja. Dus daar een, droog, een groot uh, draagvlak is echt cruciaal. Maar goed, als u... Weet u, als u dat zo zegt, u wenst garanties voor de veiligheid. U wilt duidelijkheid uh, over wie de lead nation is. En met voorkeur eigenlijk dat Nederland daar uh, toch wel wat meer zeggenschap in heeft. wat dat er in elk geval geoefend wordt. U wilt duidelijkheid over de aflossing. U wilt zekerheid dat de training uh, in een beveiligd gebied uh, bij veiligde omgeving plaatsvindt. Uh, u wilt een breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Ik kan niet anders concluderen dan dat u eigenlijk gewoon zegt tegen uw achterban... Don't go there. Nou ja, voor uh, militairen is het geen keuze. De uh, voor, nee. voor de politiemensen uh, u... is het wat anders. Ja. Ja. Ja. Maar u zou dat wel willen zeggen aan uw mensen? Nou, iedereen, uh, volgens mij, uh, moet zijn uh, eigen individuele afweging maken. Ja. Uh, uh, die keuze is er bij iedereen. Maar voor militairen zegt het nogmaals: ligt het wat anders. Uh, die voelen ja. gewoon uit wat uh, uiteindelijk politiek wordt besloten. En uh, dat is een feit, daar kun je ook niet omheen. Neemt niet weg dat je alle voor- en tegens wel degelijk even aan de orde moet stellen. Ja, meneer Busker, hoe geldt het voor u? Want bij u is het wel natuurlijk iets waar uh, nou ja, de achterwand een keuze heeft. Ja, want het uh, gaat op basis van vrijwilligheid. Ja. En uh, daarom vinden wij het ook.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 Uh, GroenLinks en D66 niet gaat overhalen of overtuigen... dat ze wel akkoord moeten gaan met die missie? Nou ja, Oscar. dat is ook niet onze rol, denk ik. Hè? Uh, onze rol... Ze zullen een heleboel vragen aan u stellen met dat doel. Dat denk ik misschien wel, maar waar het, omgaat, waar het ons om gaat, is gewoon uh, laten weten aan politici... Uh, op welke manier wij, in het belang van onze leden... kijken naar deze missie, wat de voor en tegen zijn. En uiteindelijk zullen ze een eigen afweging moeten maken... en zelf een besluit moeten nemen. Uw scepticis druipt eraf. Nou, ik sluit mij aan bij de woorden van mijn collega van de Burg als afsluiting. Ik wens u veel wijsheid morgen. Dank, Dank u wel. U. do when you love a woman like that She said I'm going downtown to the grocery store Side. But what you gonna do when you love a woman like that? i ain't seen her nowhere oh, <laughs> What You Gonna Do, Leroy, door Robert Plant en Julian Buddy Miller. Wie van westerns houdt, kan zijn hart ophalen in Rotterdam... bij het internationaal filmfestival dat woensdag begint. Er is een speciaal programma gewijd aan de zogenoemde Red Westerns. Westerns uit de tijd van de Sovjet-Unie, voornamelijk van Russische makelij. Nou, ik heb daar niet meteen een beeld bij eerlijk gezegd, dus ben ik blij dat ik mag praten met Otto Boele, docent Russische Literatuur en Film aan de Universiteit Leiden. En met Alexander Mouret, directeur van het Leids Filmfestival Zelf van Russische Origine. Goedenavond heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Boele, uh, Russische Westerns, uh, ook met cowboys en indianen? Um, die zijn er ook wel gemaakt, maar het is eigenlijk een uh, ja, wat hybride term waar um, verschillende soorten films onder worden samengevat die eigenlijk allemaal gemeen hebben dat het actiefilms zijn. Um, neem niet weg dat uh, eind jaren 60, begin jaren 70 eigenlijk de, ja, de, de Sovjet-Western eigenlijk echt een, een bloei doormaakt. Um, overigens is die term western eigenlijk nooit natuurlijk in, uh, in de Sovjet-Unie Sovjet zelf gebruikt. Eastern heetten ze daar. Nou, zo nee. werden ze ook niet genoemd. Het waren okay. meestal, uh, ja, uh, uh, avonturenfilms werd het uh, werd vaak genoemd. Er was niet echt een eenduidige uh, aanduiding voor. Nee, maar goed, maar ik moet wel actiefilms zegt u, maar achtervolgingen, schietpartijen, dat soort dingen. Ja, zeker um, in uh, eind jaren 60, begin jaren 70... Um, uh, wordt gewoon een aantal zeer professionele films gemaakt... met uh, achtervolgingen en schietpartijen uh, die ja. er niet knullig uitzien. Dat is goed gedaan. Maar de setting, en dat is het, uh, ja, het bijzondere aan die films... dat is niet Amerika, maar dat is, uh, zeg maar, Centraal-Azië. Het gaat meestal om uh, films die gesitueerd zijn... in de Russische burgeroorlog, ja. dus tussen 1918 en 1921. En uh, het gaat meestal om een... Uh, eenzame held en ja, de brenger van het communisme... die daar in Centraal-Azië ja, de inheemse bevolking daarvan moet zien te overtuigen... en natuurlijk uh, met, het nodige, met de nodige weerstand wordt geconfronteerd. Ja, maar u hebt het nu over de bloei 60, en jaren 60 en jaren 70. Maar wanneer is het begonnen? Hoe is het begonnen? Um, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk begint in de jaren 20... Um, er wordt dan een uh, film gemaakt, The Incredible Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks. <laughs> en dat is, een, uh, dat is een hilarische film gemaakt door Lev Kuleshov. Dat was een groot vernieuwer. Iemand die vond dat de Russische, films, uh, eigenlijk de, dat Russische filmmakers het voorbeeld moesten volgen van hun Hollywood-collega's. Dat wil zeggen, snelle films, uh, snelle montage. De dynamiek ging, de, de ging dynamiek. Echt dat om. was ja, echt, ja. Uh, echt heel belangrijk. Um, overigens is deze film gewoon gesitueerd in, uh, in Moskou, dus niet in een exotische uh, locatie. Maar mm. het tempo ligt inderdaad beduidend hoger en er is meer actie dan in de traditionele Russische film. Oké, okay. goed, laten we eens even gaan luisteren of een Russische western uh, net zo klinkt als een Amerikaanse. Een fragment uit, um, nou, ik noem de Engelse titel: The Elusive Avengers. <tied> Tabak en ja. ja, ja! Juist, stukje van de filmmuziek. Uh, en naar wij vermoeden dan. De sleutelscène waarin de slechterik iemand in koele bloeden doodschiet. Uh, Alexander Mouret, klopt dat? Dat klopt, ja. Het is het begin van de film eigenlijk. De uh, vader van een jongetje wordt uh, doodgeschoten door een bandiet... En uh, op dat moment besluit het jongetje met uh, drie andere kinderen... Ja, eigenlijk uh, in, uh, op oorlogspad te gaan. Uh, u hebt hem gezien? Ik heb hem gezien, ja, ja. Vond ik u hem gezien. mooi? Wel, een tijd geleden heb ik hem gezien. Ja. Dus Ik was denk ik uh, elf, dus toen Juist. vond ik het fantastisch. Ja. Uh, uh, goed. U bent Rus van geboorte. Uh, um, misschien, misschien kunt u het ons toch een beetje uitleggen. Hoe kan het nou dat Russen zo dol werden op een filmgenre... dat zo Amerikaans, zo Westers en dus in hun ogen, uh, zo fout was. Nou, het was niet fout. De, de, helemaal niet. Ik, ik denk dat het uh, allemaal begonnen is met een, uh, ja, iets heel raars. En dat is namelijk dat uh, een van de Westerns... Uh, echte Western, Amerikaanse Western, namelijk de Magnificent Seven... Uh, die is uitgebracht in Rusland. En uh, waarom? Omdat, ik weet niet of mensen de film kennen... maar het gaat over zeven cowboys... die een uh, ja, Mexicaans dorpje, waar voornamelijk boeren wonen... <laughs> verdedigen tegen nou ja, een soort van evil landlord. Oké, okay, even voordat u verder praat. Ja. Laten we even de herinnering opfrissen. You them. Oh, sure they them. But you won't tell me where. They're afraid. She's afraid of me, you, him. All of us. Farmers. Their families told them we'd rape them. Seven, seven, seven. The Magnificent Seven. The Magnificent Seven. So. De Magnific Magnificent Seven. Daar had u het over. Ja, daar had ik het over. Zeven cowboys die een dorpje ja, beschermen. Ga verder. En het dorpje, ja, het waren dus allemaal boeren. En dat werd uh, uitgelegd als, in Rusland... dat het eigenlijk een soort van kolgos was, van boeren. En die werden belaagd. En uh, hun vrijheid werd afgenomen. En uh, ja, dat moest beschermd worden. En dat was eigenlijk heel nobel, ook uh, in de communistische uh, oogpunt. En uh, zo is die film doorheen gekomen. En dat was, dat was echt een massale hit. Volgens mij is dat in de jaren zestig... Nou, Die heeft volgens mij een jaar of tien in de bioscoop gedraaid. Uh, want verder kwamen dus geen andere films uh, of andere westerns. En uh, ja, dat heeft echt uh, nou ja, heel veel veranderd, denk ik. Keken ze eigenlijk ook stiekem naar... Uh, want dit, dit mocht dan, maar naar andere Amerikaanse westerns? Of nou, dat kon niet, dat was verboden. Dat kon niet? Nee. nee. nee. De enige wie dat zag, dat waren, er was een commissie. Dat was een soort van ja, uh, Sovjet Export, heette het. Die zorgde voor uh, ja, promotie van Sovjet films in het buitenland. Maar wat zij ook deden is, zij uh, keken dus naar westerse films... en dan keken ze, ja, wat zou in Rusland vertoond kunnen worden? En uh, het was niet allemaal, uh, ja, films uit uh, Cuba, zou ik maar zo zeggen... maar uh, er zijn heel veel goede films, als Fellini en Curaçao... is allemaal naar Rusland gehaald. Maar ja, echt Amerikaanse westerns, uh, dat kon toch echt niet? Nee, maar dan begrijp ik toch nog wel iets goeds. Deze kon, kon dan wel, blijkbaar, heeft tien ja. jaar gedraaid... hoe dat te rijmen viel met de anti-Amerikaanse gevoelens... Nou, die, uh, die, die anti-Amerikaanse gevoelens, zeker in de jaren twintig, uh, dat viel wel mee. Uh, ja. men, men, was, uh, ja, men had al grote bewondering voor, uh, voor de Amerikaanse uh, cultuur. En eigenlijk geldt voor die hele uh, Sovjet-film... Uh, dat er altijd een soort spanningsveld heeft bestaan tussen enerzijds... Uh, ja, de ideologische boodschap die moest worden overgebracht... en aan de andere kant... Ja, wil je toch ook een leuke film zien? En dat is eigenlijk iets wat uh, men heeft proberen op te lossen met die zogenaamde Sovjet- of die Easterns, die Sovjet-Westerns, ja, waarin uh, inderdaad, uh, hier gewoon als kijker goed onderhouden wordt. En tegelijkertijd is natuurlijk duidelijk dat. Ja, toch de communistische boodschap wel wordt overgebracht. Ja, en het bleef natuurlijk een westers genre. U zegt net, kwam op in de jaren twintig. Wat vond uh, iemand van, als Stalin. die dat, dus de opkomst, zullen we maar zeggen. Uh, min of meer uh, mee heeft gemaakt. wat vond hij daar dan van? Ja, uh, hij was zelf een uh, groot fan van uh, cowboyfilms. Film, cowboy hij, uh, hij, hij keek er regelmatig naar. Maar ja, hij onthield uh, het aan de, uh, de, de Sovjet-kijker... Uh, uh, um, dus, maar uh, hij was zelf een groot fan, zeg, zegt u dat nou? Ja, en, uh, nou, <laughs> ook daar geldt weer dat die Amerikaanse invloed uh, heel erg groot is. Dus is hij ook... keek wel stiekem? Hij keek wel stiekem in zijn <laughs> privé bioscoop. Uh, en je ziet dat die Russische film uh, enorm beïnvloed is door Amerikaanse voorbeelden. Dat niet alleen westerns, maar ook musicals, hè, uh, de grote... Uh, regisseur Sergei Eisenstein werd naar Amerika gestuurd... om daar te leren musicals te maken. Dat deed hij niet. Maar evengoed zijn er in de jaren dertig musicals gemaakt... die lieten zien hoe geweldig het leven in de Sovjet-Unie was. En dat is allemaal ja, eigenlijk uh, gebaseerd op die uh, Amerikaanse uh, voorbeelden. Dus die invloed van Amerikaanse films, niet alleen die westerns... die was uh, enorm groot. En Stalin was iemand die daar zelf uh, intens van kon genieten. Ja. Uh, meneer Moret, er gaat een verhaal over John Wayne. Kent u dat? Het gaat het verhaal voor John Wayne dat Stalin uh, volgens mij een bevel heeft uh, uitgedragen om uh, hem uh, te vermoorden. Maar ja, dat, uh, dat weet niemand of dat allemaal waar is. Nee. Nee. <laughs> want want uh, de FBI zou dat dan weer uh, tegengehouden hebben. Maar dat, dat, dat is inderdaad een sprookje, denkt u. Nee, dat, ja. nou ja, dat weet niemand. Dat, nee. is, dat, is, dat is heel lastig. Het zijn ja. heel veel fabeltjes, maar nou ja. Dus uh, ja, dat weet okay. je niet. Nou is er dus een selectie van de Red Westerns te zien in Rotterdam. Wel, welke zou u aan kunnen raden, meneer Moret? Uh, ik zou zeker uh, de film... Ja, de Engelse titel heet uh, The White Sun of the Desert. En uh, ik denk ja, dat is gewoon... Naast het feit dat het in het genre valt... Uh, Red Western of Eastern... Is het gewoon een prachtige film. Het is gewoon een hele mooie film. Het is ook heel populair in Rusland. Was ook eerst verboden en is eigenlijk per ongeluk. Uh, is het toch goed gekomen. omdat Bresjim hem per ongeluk heeft gezien. en toen gezegd van. waarom wordt dat niet aan het volk vertoond? En toen is hij toch uitgekomen. <gacht> Want het is ja, hij is niet zo. ja, heel. Want meeste van die films en ook, ook veel in die selectie van Rotterdam. Ook die van Oost-Duitse afkomst. Ja, het zijn wel B-films. We kunnen wel, uh, ja, je, je kan het niet anders noemen. Het zijn gewoon B-actiefilms. Dus het is wel grappig, maar het zijn niet allemaal hele goede films. Oh. Maar ik zou het over White Sun of the Desert... dat is ook gewoon echt een hele slimme en menselijke film... die ik iedereen zou kunnen aanraden. Oké, okay, meneer Boel, hebt u nog een tip? Um, nou, zoals ik al zei, The Incredible Adventures ja. of Mr. West. Ja, ja, ja. Uh, dat is, uh, uit 24, dat is wel Uit een 24, oude. maar ja. uh, met live muziek. Uh, er is een film uit de jaren 30. De live muziek, oh, dat is leuk. Door... Uh, het Metropool Orkest. Okay. Ja. Uh, uh, dus dat is wel een, uh, een belevenis. Er is één film uit de jaren dertig. Uh, The Thirteen heet dat. Uh, dat is een uh, ja, fotografisch prachtige film. Dan kun je ook zien dat het niet alleen maar actie is... maar dat het heel ja, professioneel gemaakte films zijn... dat er ook echt iets te zien valt. Um, ja, ik kan me ook aansluiten bij de suggestie van uh, The White Sun in the, in, in the Desert. Maar dat is een film die je zelfs op YouTube kunt zien met ondertiteling. Ik weet niet of ik dat mag ja, dat zeggen. Dat moet u nou weer niet zeggen? <laughs> maar dat, dat, nee. nou ja, dat, dat is natuurlijk niet te vergelijken met een bioscoopervaring. Nee, veel uiteraard. leuker. Goed. Ja. Nou, mocht u die bioscoopervaring willen hebben, dan kunt u vanaf woensdag dus, dus terecht bij het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Ik dank u allebei, Otto Boele en Alexander Moeret. Ik ben André, ik doe mee aan tv, rare druif met kuif, we noemen ze mij in het land. Hé, hey, hé, hey, ik ben André, heb je zin, kom maar in, want ik geef het buif, we zetten stoelen aan de kant. Alles aan de kant. André van den. <tied> Hoeveel! Zo kinderachtig. Leg die appel op de gestrekte rechter. Nee! Bij jou op de gestrekte nee, rechterhand. Ik wil een gekke huis hier zo. Hei, uh, hey hey hey, hey, hey. Rustig al met dat gespring. Ik ben zeiknat, idiote. Nou, ze kijken helemaal uit. Mijn make-up. Niet Let me op, uh, Hij is altijd druk in de weer. Met. Neus om. Neus om. Ja. Verstaat u het niet? Niks, niks nu, nou, Luuk. u Zo zeggen we het zelf ook altijd. Ik denk dat u zal het wel van Dus ik ga weer afscheid van u nemen met mijn wekelijkse kreet. Ook namens Ria en de rest van de regering. Toet, De groetjes van Ruud. Deze man ontvangt morgen de beeld en geluid Oeuvre Award voor zijn televisiewerk. En nu aan de ja. telefoon. Dag meneer Van Duin. ik hey, een ontzettend goede avond, zeg. Ja, een ontzettend goede avond. Ja. We, we hoorden het allemaal. Een sketch met ja. Frans van Duschoten, Animal ja. Crackers... en tot slot uw imitatie van Ruud Lubbers. Ja. Um, hebt u een prijzenkast? Ja, ik heb wel een aardige prijs al, ja. Maar dit is wel de eerste zogenaamde vakprijs die ik krijg. Die had ik nog nooit gehad. Hebt u nooit eerder een vakprijs gehad? Nee, nee. Ik heb allemaal publieksprijzen en, en dat soort dingen. Een, een, een jury heeft me nooit gebogen over mij. Oh. Is dat mooier dan een publieksprijs? Nou, een... ja, dat geloof ik niet. Dat weet ik niet. Ik uh, prijzen allemaal een beetje stel. Elke prijs is leuk om te krijgen en of die uh, mooier niet. Weet je wat, het is dus altijd een beetje persoonlijk overmorgen, niemand weet het meer daar, maar dit bevalt me wel op dat mensen heel Maar ik, ik weet het al lang dat die prijs krijgen, want morgenavond ben ik de enige waarvoor het geen verrassing is. Yeah. Een heleboel mensen krijgen de beste presentator, geloof ik en het beste programma en weet ik veel allemaal. Ik ben de enige in die zaal die het al weet dat hij die europrijs krijgt. Trouwens, de hele zaal weet het ook. Ja, dus dat klopt. Niet op de <laughs> Wij wisten het ook al, hoor. In oktober, ja, geloof ik, is dat bekend ja, gemaakt. Ja, maar ja, het, het gebeurt dus morgen. En ja. u krijgt hem voor uw bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. Ja. Nou, bent u natuurlijk veel, veelzijdiger. Neemt televisie een speciale plaats in uw hart? Of bent u toch eigenlijk in de eerste plaats een theaterman? Ik ben eigenlijk in de eerste plaats een beetje radioman, eigenlijk. Ik oh, ja. Ja. Ja. ja. radio eigenlijk het leuk van die van Bakaas die ik heel lang gedaan heb. En samen met Ferry de Grote, dat vind ik eigenlijk het leukste wat ik in mijn, uh, in mijn carrière heb gedaan. Het leukste om te maken, omdat je dat gezellig met je tweeën thuis kan doen. Tenminste, in het begin deden we dat natuurlijk in de studio, maar naderhand mocht je er allemaal thuis kunnen doen. En dan knippen en plakken. En het was in die tijd dat iedereen een radiostudio op folder had van 27 mc bakje dus het was heel populair. En die, die, die, die ging het ook nadoen. doen. Dus, en het werd nog uitgezonden ook. Dus uh, ik vond dat wel leuk. En daar vind ik ook leuk dat die beeld- en geluidprijs krijgt. Want ik heb het van elkaar er nooit een prijs gehad, dus die valt nu eigenlijk ook een keer in de prijs. Nou, ik wil niet vervelend doen, maar het is voor uw televisiewerk. <laughs> ja, nou het is het hele over hè. Dit dus is dit beeld eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, nee. Goed. Ja, zelf bent u ontdekt bij een talentenjacht, Nieuwe ja. Oost, van de AVRO. Ja. Um, uh, we worden tegenwoordig doodgegooid met talentenjachten. Wow, of volgt dat u wel dat wel genre he. op tv eigenlijk? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, ik al die dingen waar je moet stemmen wie er weg moet en dus zo, dat doe ik niet om mee. Nee, nee, nee. Ik heb wel boerenzoekvrouw, volg ik wel. Dus ik ook best een baas om naar te kijken, maar ik vind het is wel erg leuk om te kijken. Hij heeft gezegd, ik ga niet stemmen en sms'en en dat soort dingen. Nee, nee. nee, nou ja, u hoeft niet meteen te stemmen, maar u kunt het ook gewoon leuk vinden om naar te kijken. Maar dat is dus niet ja. het geval. Nou ja, ja. nu nee, nou bent u bezig met een serie op tv onder de titel Van Duin op zijn Best. Ja, nou ja, dat zijn herhalingen. Hè. Daar ben ik niet echt mee bezig, want we hebben het wel samengesteld en, uh, en uh, een paar uh, kop en staarten wel gemaakt, maar uh, wat verder doen we er niet zoveel aan. Nee, maar goed, uh, meneer Wijdbeens gaat dan op bezoek bij bekende ja. Nederlanders om dan samen met hen favoriete fragmenten uit vroegere shows te bekijken. Ja. Uh, wat zou uw favoriete uh, fragment zijn eigenlijk? Oh, uh, ja. Uh, ja. Uh, Lastig, je moet zo'n beetje beetje. Nou ja, dan toch weer een beetje dingen die, die je dan ook weer zelf kan maken. Dus dan bijvoorbeeld de Edelman dat vond ik altijd erg leuk om te maken. Ook weer samen met Freddy de Groot. Dat knippen en plakken zit toch wel uh, in mijn bloed. Dat vind ik toch wel het leukste eigenlijk. Ja. Uh, uh, zijn er sketches of grappen die zich bij uitzicht lenen voor, uh, voor uh, radio of voor televisie? Nou, het, ja, er is heel verschil tussen theater en televisie en radio. En ja. radio kun je natuurlijk heel, de, heel veel aan de fantasie van de mensen overlaten. En dat is erg leuk, omdat om, om de televisie dat een muur om moet vallen, dan komt er heel wat voor kijken, dan ben je mee bezig. En dan uh, heb je veel mensen met nodig licht en, uh, en uh, decor en kostuums en uh, make-up. Terwijl radio natuurlijk uh, ja, kun je allemaal aan de fantasie van de, van de luisteraar thuis overlaten. En theater is, uh, ja, theater is toch wat, wat, uh, wat groter eigenlijk. Een beetje van dik, goud, zacht met plank. Je moet de hele zaal bereiken. Ja. Dat dus kun je niet zo heel klein houden, allemaal. terwijl je op televisie toch ook wel wat klein. Je kan doen. Maar je hebt natuurlijk wel dan direct contact met je publiek. Is dat niet geworden? Ja, en op televisie ook wel, want we hebben meestal uh, televisie altijd in, in de studio's uh, aan ja. veel betaal En uh, we hebben ook veel uh, televisie uit het theater gedaan. Dus. Ja. Hebt u uw dankwoord al klaar? Want dan hebt u tenslotte vier maanden de tijd gehad om daar aan te werken? <laughs> nee, ik heb het, nee, ik ga er morgen even over denken. Het mag, mag niet zo lang, het moet opschieten, we zullen allemaal haasten. Je komt ook even een minuutje, dus je moet het, uh, even, dus even gauw zeggen dat je bedankt dat je er blij mee bent. Maar dat ben ik ook hoor, ik vind het hartstikke leuk dat je prijs Oké, okay, nou, heel veel plezier morgen. Oké, okay, dankjewel. Dag. Duh. I've been biding my time Cause I ain't got a dime and a lonesome When I finally get back I'll unwind and unpack to my friends car. This awesome August sky The stars are aglow The summer is here Maybe I'll enjoy it Next year When I look at this view I see traces of you When I look hard I've been sleeping a lot In the hammock we got For a front yard Sky. I sing my favorite tune till my throat feels dry An orchestra's tickling in my ear Maybe I'll enjoy it next year I eat my salad and drink my beer I've had a good financial year Raving reviews of my big premiere I fell in love with a princess from Zaire. I'm taking the great frontier I got a mansion with a chandelier I broke my neck but it's not severe Maybe I'll enjoy it, I guess that I'll enjoy it En aangezien het eindigt met de titel... hoef ik u alleen maar te zeggen dat dat Benjamin Herman waren... met Wouter Hamel. Het is vijf voor twaalf. Het is weer tijd voor een gedicht dat is ingestuurd... voor de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Aan zijn woensdag wordt de winnaar bekend... en presenteert John Jansen van Galen het oog bij die gelegenheid... vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. Het woord is aan hem en aan dichter des Vaderlands Ramsi Nasser... die gedicht 3060 voorleest. I had to do it. Oude mannen met rinkelende medailles bezetten strompelend het centrum van de stad. Zij stierven geen helden dood... en kregen als toegift een leven vol tegenslagen... verval en feestelijke herdenkingsbijeenkomsten in de regen. Schoolkinderen leggen bloemen op de graven van hun minder gelukkige strijdmakkers... die keurig in het gelid begraven zijn alsof de dood hen nogmaals in de houding heeft gezet. Een dikke meneer met een sjerp spreekt over opoffering en onze vrijheid. Er rinkelt een mobieltje. Take care of yourself, dad, zegt de niet meer zo jonge dochter tegen haar vader... die tijdens de slag om Arnhem de miskleunen van zijn meerderen overleefde. Terwijl zij koffie haalt, blijft hij gezakt achter... I had to do it, mompelt hij, voor de honderdste keer. Een mooi, uh, simpel verhaal, eigenlijk. Ja, ik zou nu kunnen uitleggen... wat er allemaal voor spitsvondigheden in het gedicht zitten. Uh, die oude mannen die dus verzetshelden zijn... die dan dus het centrum van de stad jaarlijks bezetten. Hè, wat dan weer aan de oorlog refereert. Of, of uh, die grote thema's als uh, vrijheid, opoffering... en dan wordt er uh, een... Tijdens die speeches wordt er een mobieltje, gaat er een mobieltje af. Eigenlijk valt er over dit gedicht weinig te zeggen. En dat is omdat het gedicht zelf dat gevoel beschrijft. Wat valt er te zeggen? Dat is, daar gaat het hele gedicht over in mijn ogen. Een verzetdaad in de oorlog, een heldendaad. Wat kun je daarover zeggen achteraf? Opoffering, vrijheid, dat, dat zijn allemaal symbolen die achteraf erop geplakt worden. Maar iemand heeft overduidelijk gewoon gedaan wat hij moet doen. En hij zegt het ook voor de honderdste keer. I had to do it. Het gaat ook meer over overlevers dan over helden. En het overleven is op zich helemaal niet zoiets moois. Zij blijven de herinneringen houden en de doden niet. Zij houden tegenslag, wordt ook letterlijk aan gerefereerd ergens. Ik vind het een mooi gedicht... Oh, al is het alleen omwille van het feit dat het niet een gedicht is... om over te praten, om te analyseren. Je moet het gedicht gewoon... Het spreekt voor zich. Je moet het gewoon schrijven. Of in ons geval lezen. Dank, Ramsinassa. Alsjeblieft. En daarmee eindigen we het oog op zondag. Morgen zit hier Max van Wezel. Een goede nacht. ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.